Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook in Staphorst zitten er morgen minder mensen in de kerk. Vorig weekend was er veel ophef over een dienst van de kerk daar. 600 man zat in het gebedshuis. Nu worden dat er minder, maar hoeveel minder is onduidelijk. De kerkgangers blijven trouwens ook gewoon zingen, omdat dat bij de dienst hoort volgens hen. Eigenlijk is het advies van minister Grapperhaus om niet te zingen en max 30 man toe te laten... De Rooms-Katholieke kerken nemen dat advies wel helemaal over. Minister Grapperhaus zit zelf morgen niet in de kerkbanken, zei hij tegen het AD. Ik ga zondag niet naar de kerk, maar ik doe aan iedereen een beroep op lever ook dat, dat extra offer. Want we doen het niet voor onszelf, we doen het voor de kwetsbare samenleving. Een Belgisch echtpaar is overleden na een beet van een malaria-mug. Die komt in Europa niet voor, maar toch werden de twee in Brussel besmet, zegt deze verslaggever. Wel, het agentschap Zorg en Gezondheid denkt dat een malaria-mug via de luchthaven in ons land is binnengekomen. De luchthavens van Zaventem en Melsbroek die zijn maar een paar kilometer verwijderd van de woning van het koppel. En een mug kan die afstand overvliegen, zegt het agentschap. De kans dat de mug jou vindt is trouwens hartstikke klein, want waarschijnlijk is hij al dood. De herfstvakantie is begonnen voor regio Noord. Normaal zie je rond deze tijd ook een parade van Duitse kentekens op de snelwegen... Maar door corona hebben de meeste Duitsers hun tripje naar Nederland afgeblazen. En als balen voor deze camping in Noord-Holland. Zij denken dat ze lege plekken houden nu. Want Nederlanders zelf die pakken het tentje niet zo snel meer in. De Nederlandse kampeerder die, die kampeert tot 1 september eigenlijk. Misschien nog ietsje langer als het mooi weer is. Maar daarna houdt het wel op. Die gaat niet in de regen. ...en in de kou staan. Zijn Duitsers harder wat dat betreft? Ja, voor Duitsers is er geen slecht weer, het is alleen slechte kleding. Als Duitsers hier wel vakantie vieren, moeten ze zich thuis laten testen... ...en tot de uitslag in quarantaine. Krijg je het weer nog, het is wisselvallig. Wolken, zon en buien wisselen elkaar af en er is ook kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27, Almere richting Utrecht. Tussen Hilversummen, en Weert is de vertraging 20 minuten. Er staan kapotte vrachtwagen, Eén rijstrook is dicht. Het verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Amersfoort over de A1 en dan de A28. Tot zover de verkeersinformatie.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 Vorige week hoorden we dat Eddie Van Halen is overleden op 65-jarige leeftijd. En Eddie die zorgde voor de gitaarsolo in deze single van Michael Jackson. Je hoorde Beat It aan het begin van Zandvoort op zaterdag. We zijn nu weer klaar voor drie uur radio vanaf de tolweg. Goedemiddag luisteraars en hallo Albert-Jan. Uh, uh, goedemiddag Rob. Zo, so, de week overleefd. Ja, het was een spannende week hè. Hele spannende week, was vooral week. voor ons hè, dinsdag. Oh. Ja, afgelopen dinsdag, uh, commissievergadering uh, uh, van uh, de gemeente over de toewijzing van de zendmachtiging voor de komende vijf jaar. Zometeen kom ik daar in het Zandvoorts nieuws in het kort natuurlijk even op terug. Maar uh, we mogen doorgaan. Gelukkig, vijf is... jaar weer uh, de ja, Zandvoorts radio. Brede steun in de, in de commissie. Het moet nog, nog wel in de gemeenteraad besproken worden. Maar. Uh, uh, uh, wat dat betreft uh, zware allerlei... Alle, nou, laten we zeggen, een breed draagvlak heet dat, hè, politiek gezien. Breed, uit, uit, uitermate breed draagvlak in de commissie voor de continuïteit van ZFM. Ja, we zijn al 25 jaar, en 30 jaar uh, uh, hè, zijn we er al. Dus zou Ramsefs geholpen hebben met uh, we zullen doorgaan? Uh, Ramsefs heeft ongetwijfeld uh, uh, geholpen hebben, ook onze voorzitter... maar daarover tijdens Zandvoorts uh, nieuws in het kort meer... Goed, dus Haarlem-Hond vijf, vijf jaar in de koelkast. En over vijf jaar zien we wel weer verder. Goed, wat gaan we doen? We hebben een druk programma. Er wordt gevoetbald. Allereerst even Joop van Es, de collega die altijd de thuiswedstrijden van SV Zandvoort voor ons verslaat. Live in de uitzending. Uh, ligt in het ziekenhuis. Hij heeft niet het virus, maar hij heeft uh, andere makken om het zo maar eens te zeggen. Andere kwalen in ieder geval is je wel uh, even zoet uh, daarmee. Ja, hij is voorlopig nog een week in het ziekenhuis en dan hoopt hij weer naar huis te mogen. Van deze, van deze plek af, uh, Joop, uh, namens Rob en ondergetekende van harte beterschap. En even kijken, wanneer moet je sowieso weer beter zijn? Op 24 oktober, want dan speelt Zandvoort weer thuis. Dan moet je, uh, half drie, weet je dat vast? Tegen Marken. We hopen je dan weer aan de telefoon te krijgen. Vandaag neemt uh, Jan van der Leden de, de honneurs voor ons waar. Dus om tien over drie gaan we voor de eerste keer bellen met, uh, met Jan van der Leden. Uh, want uh, Zandvoort speelt momenteel thuis uh, om half drie tegen AMVJ. Uh, afgelopen dinsdag, ook tijdens de commissievergadering, had uh, onze burgemeester een statement in zaken de stand van zaken in het corona gebeuren. Ook dat wil u niet onthouden, het eerste uur dat in het eerste gedeelte van het tweede, uh, eerste half uur, tweede gedeelte van het eerste half uur van deze uitzending. Dus meeschrijven. Als je toch wil volgen? toch altijd wil volgen. Er wordt dit weekend druk geraced uh, tijdens de v Max racing uh, toestanden. Dus als u daar geluiden van hoort, niet schrikken. Prachtige programma, helaas niet toegankelijk voor het publiek, maar wel een geweldig sportevenement op het circuit Zandvoort. Tussen 2 en 3 wordt er natuurlijk weer gekwalificeerd van de Grand Prix de Eifel op de Nieuwboeitring. Uh, van 3 tot 4 uur door die kwalificatie. Die gaan we uiteraard ook voor u volgen. De Ronde van Italië vandaag. De tiende etappe. Een vrij vlakke etappe langs de kust. En morgen natuurlijk een hele spannende etappe met een hoogteverschillen en kansen voor de Nederlanders in de top 10. Uh, heb ik gehad. Ge... Verder hebben we een interview... Uh, wat uh, onze collega Ben Zonneveld vanmorgen had... met Witsia uh, Soetenhorst in zaken documentaire over Zandvoort... die uh, maandag uh, op de televisie komt. Dat interview willen we u ook niet onthouden. Deel 1 van het interview doen we voor 3 uur... en deel 2 na 3 uur. En uh, wat uh, er verder nog ter tafel komt. Verder nog veel Zandvoorts nieuws in het kort... Uh, te veel om op te noemen. Ja, weerbericht, half drie, dieren van de week, gedicht van de dag. Alles zit erin. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En als je wilt luisteren naar ons, doe dat dan onder meer via de ZFM-app. En hij is gratis beschikbaar voor je in de App Store... en in de Play Store en de Windows Store. Ook daar kan je de ZFM-app terugvinden. Dus zoek even onder ZFM Zandvoort... En je hoort het geluid van Zandvoort en uiteraard het laatste nieuws. Zo'n uh, heerlijk geluid uit de jaren 80. Deze van uh, de grote familie De Barts. Water de Elder Barts en de Rhythm of The Night. Zo dadelijk het uh, nieuws in het kort. Maar eerst Fleetwood Mac. is the right De zaterdagmiddag op de Zandvoortse Radio. Je de Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Het is, uh, ja hoe laat is het? Bijna tien, tien voor half uh, drie. Tijd voor het nieuws in het uh, kort, Albert-Jan. Uh, afgelopen dinsdagavond is door de, gemeente, door de raadscommissie... van de, de verlenging van de licentie voor ZFM Zandvoort unaniem aangenomen. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken... maar er is al een commissiebrede steun voor de verlenging waarbij alle raadsfracties zich positief over ZFM Zandvoort hadden uitgesproken. De omroep Haarlem 105 had ook een de Zendmacht zendvergunning voor Zandvoort aangevraagd... maar er kan per gemeente slechts één lokale omroep zijn. Zandvoort heeft al 30 jaar zijn eigen omroep, ZFM Zandvoort. Bij de behandeling voor de verlenging van de licentie van ZFM... hebben zowel Wessel van Opstal van Haarlem 105... als ZFM Zandvoort-voorzitter Maureen Bal een verhaal toegelicht. Nadat beiden de vragen van de commissieleden hebben ge gesteld... hebben deze hun conclusie getrokken om ZFM Zandvoort... ook voor de komende vijf jaar de licentie te gunnen. Het college van burgemeester en wethouders... hadden al eerder een positief advies gegeven... om de licentie van de lokale omroep voor te zetten. Wat regelmatig terugkomt tijdens de discussie... is dat een flink deel van de raadscommissie... een nieuwe te vormen streekomroep niet ziet zitten... Mevrouw Geuransson van de VVD Zandvoort liet weten dat de omroep met beide benen in het Zandvoortse zand zit en al verweven is met de Zandvoortse samenleving. Opvallend is ook dat Van Opstal van Haarlem 105 heeft gezegd dat de Zandvoortse omroep een samenwerking niet zou zien zitten, terwijl mevrouw Bal precies het tegenovergestelde zegt. In de raadsvergadering zal de gemeenteraad zich uitspreken. Zoals het er nu naar uitziet is dit een hamerstuk. Dank voor het vertrouwen. De voorbereidingen van het Europees Kampioenschap Zandsculpturen zijn in volle gang en van 12 tot en met 18 oktober kan het publiek weer genieten van zes kunstenaars die een bijzondere zandcreatie maken rondom het thema Zandvoort Goes Wild. Deze negende editie vindt voor het eerst plaats in het najaar. Reden hiervoor is dat de reguliere zomereditie door de virusperikelen niet kon doorgaan, maar dankzij het toepassen van strikte maatregelen en het dringend verzoek van het publiek. Om zich daar ook aan te houden, kan de organisatie alsnog een bijzondere zandsculpturenroute door het centrum van Zandvoort realiseren. Er is veel aandacht besteed aan de veiligheidsregels voor bezoek, zoals looprichtingen door het dorp en extra informatieborden met virusrichtlijnen. Maandag, aanstaande maandag, 12 oktober aanstaan, is bij de BNN-VARA op NPO 2 de nieuwe documentaire De Zandvoortse Formule te zien. In de documentaire uh, De Zandvoortse formule laat regisseur Witsia Soetenhorst... door de ogen van betrokken bestuurders, dorpelingen, ondernemers en de plaatselijke boswachters zien... hoe het dorp alles op alles zet om de mooiste en meest duurzame race uh, uit de geschiedenis te laten plaatsvinden. En dan, net als er een politieke oplossing is gevonden voor de zeehond die in de weg ligt... van de coureurs die over het strand vervoerd willen worden, gooit het virus roet in het eten. Zoals gezegd, vanmorgen had, had Winia Soetenhorst de gast tijdens onze uitzending van Goedemorgen Zandvoort. En Ben Zonneveld sprak met haar tijdens het programma. Dit interview zullen wij in twee delen vanmiddag voor u uitzenden. Deel 1 aan het, in halverwege het tweede half uur voor drie uur. En deel 2 in het tweede uur. Tot zover. Dankjewel. Dat was het nieuws in het kort. Uiteraard ook na te lezen op de ZFM-app, dus download hem nu mocht je hem nog niet hebben. Hier is de nieuwe ziel van Man. Weet je nog dat ik voor jou dat ene liedje schreef? Toen alles nog zo voorbestemd en rozekleurig leek. Een gelukkig einde bleek het eindelijk niet in ons besteed. Maar zo kan het lopen, nu is het over. Geen contact, gebroken hart, is dus mee. Hoe het gaat, foto's in de prullenbakken, spullen op de straat. Uiteraard ook bij de Zandvoortse Radio. En dit is Rijtje, de nieuwe man. En zo kan het ook. Nou, buiten regent het, dus blijf lekker binnen en luisteren naar de Zandvoortse Radio. Het geluid van Zo dadelijk gaan we kijken wat het weer de komende dag gaat doen. Maar eerst, ten sharp. to do them Ook er ook best geweest, ook een uh, hitje geweest hier in Nederland. Je hoorde de Japanese Love Song. Daarmee is het half drie geworden en dat betekent... Zie het weerbericht. Inderdaad het weerbericht. Nou, als ik naar buiten kijk, Albert-Jan uh, is het uh, scheidsweer. Wat <laughs> zou <mij laughs> te zeggen? Nou, dan doe ik er nog een schepje bovenop. Nou, lekker, lekker die stad. Uh, vandaag, uh, zoals jij juist constateert uh, Rob, trekken buien over de regio. Soms zijn er stevige buien die van hagel en onweer vergezeld kunnen gaan. De temperatuur wordt niet hoger dan 12 graden, maar tijdens buien is het een stuk kouder. De matige en aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind maakt het er niet warmer op. Gelukkig schijnt tussen de buien door ook nog af en toe de zon. Ook morgen en maandag waait er frisse westen tot noordwestenwind. De aangevoerde lucht is vrij koud en het wordt maximaal 13 graden. Het weerbeeld laat een mix zien van zon, wolken en enkele buien. Dinsdag wordt een bewolkte, regenachtige en kille herfstdag met een middagtemperatuur van slechts 11 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig en met 12 graden aan de frisse kant. Vanaf het volgende weekend lijkt het een wat rustiger en droger weer op het programma te staan met meer zon. De temperatuur ligt dan rond de 13 à 14 graden. Aldus Rico Schreuder. En het weer is na te kijken op www.ricoweer.nl of kijk op onze ZFM-app. En we gaan weer lekker door met de muziek. De voetbalwedstrijd in Zandvoort is inmiddels gestart tegen AMV uit Amsterdam. Daarover straks veel meer van Jan van der Leden. De, de single van uh, Donna Summer, in this time I know it's for real. Daarvoor het uh, weerbericht. Nou, dat ziet er allemaal niet zo goed uit. Hè? Een beetje regenachtig en zo. En dan verlangen we toch weer terug naar de zomer. Of we hebben best wel een lekkere zomer gehad uh, afgelopen zomer. Dus we draaien nog even een lekkere zonnige plaat. Dat allemaal op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag bij CFM. Goedemiddag. Hey! Dan maken we jouw herfstvakantie op deze zaterdag toch weer een beetje zomers. Ja, het zomersgevoel komt helemaal terug met deze van Baltimore en de Tarzan boy. Maar ja, Jan van der Leden staat op het veld van SV Sandvort en denkt hij van uh, Rob kan wel lekker praten over de zomer, maar het is hier uh, bar koud. toch? Jan, Goedemiddag. Ja, hi Robby. Ik sta lekker in uh, onder de tribune. Ik ben niet alleen. Er zijn toch wel meer mensen gaan zitten maar wij gaan een penalty nemen nu. Jesse gaat hem inschieten. Salim werd neergelegd in het strafgebied En Jesse staat op het punt nu om 1-0 te maken. Schijt rechtbaar even de jongens apart. En Jesse scoort 1-0. Kijk, dat zijn uh, mooie berichten. Zo kunnen we lekker beginnen Jan. Ja, ja absoluut. En wil nog Joop even sterkte wensen. Ja, uiteraard hebben we aan het begin uh, ook gedaan, maar uh, Joop heel veel uh, sterkte. Ja. Ja, voor de luisteraars, hij ligt uh, in het ziekenhuis, geen corona, maar uh, andere uh, behoorlijke man mankementen, maar hij komt er wel weer bovenop. Daar uh, vertrouw ik ah. helemaal op. We zijn vandaag gestart met uh, Dillen met zijn arm in het gips. die is speciaal gekeurd door de scheidsrechter, die wordt dik ingepakt en niet mag voetballen. Uh, Milan is toen geblesseerd, Koen heeft koorts, naast het team was donderdag geblesseerd, uitgevallen tijdens training, maar die stelt toch. Dus voorlopig gaat het lekker. Oké, ja, ANVJ uit Amsterdam, de tegenstander, wat kan je daarover zeggen, Jan? Ik heb nu een aantal jaren meegemaakt dat we tegen ANVJ spelen. Het zijn hele sterke tegenstanders, ze zijn heel fanatiek. Het is wel helemaal geen schoppeloep of wat dan ook, maar gewoon een hele sterke, lichamelijk goed aanwezige ploeg. Oké, dus het kunnen twee leuke helften worden daar zometeen bij SV Zandvoort. Ja. eventjes uh, voor mij, want uh, ik had begrepen dat er nou geen uh, publiek uh, aanwezig mag zijn. Uh, welke mensen zijn dan wel aanwezig? Nou ja, ik dacht toch wel dat er een paar oude toeristen te hier zitten van gespeeld uh, hier. Ik moet ook zeggen dat er uh, in de duinen, staat, ik wil niet zeggen bijna vol, maar ik denk dan toch dat er een man of twintig in de duinen staat met zijn blus en, en uh, dat is wel leuk. Ook. Ja, maar dat kan ook uh, op zich natuurlijk uh, in de duinen gewoon. Uh, als ze in ieder geval de regels handhaven, of zeg maar zich aan de regels houden, dan gaat het helemaal goed komen, Jan. En dan gaan we twee leuke helften daar beleven. Ja, ze houden zich net wel aan de regels als overal. Dus. Oké, okay, dat zegt helemaal genoeg. Dankjewel, Jan, voor dit moment. En straks, ja, ko straks komen we uiteraard bij je terug. Met goed nieuws, hè, wat Jan had. 1-0 staan we voor. Klinkt in één keer een beetje op. Ja, klopt. Wat is daar allemaal? Hier, weer. J jij zit naar knoppen. Nee, ja, ik doe helemaal niks. Ja, maar dit, dit klopt uh, inderdaad een beetje nee, niet. Nee, klopt helemaal niks van. Maar goed. Goed. Eh, nee. <laughs> ligt aan de computer. Die, die, ja, nee, ik weet het niet. Het klinkt, klinkt heel vreemd. Dus ja, de afgelopen dinsdag uh, sprak uh, de, de burgemeester... Uh, neem jij het maar even over. Ik, uh, goed. Uh, af, ja, klopt. Af, terug naar afgelopen dinsdag. Uh, dan hebben we het over die commissievergadering... Uh, in het gemeentehuis en toen uh, sprak uh, de burgemeester ook uh, de, de commissieleden toe... Uh, in zaken het uh, te voeren en gevoerde coronabeleid. Ook in de Zandvoortse krant van deze week staat heel uitvoerig... wat uh, de gevolgen zijn van de coronacrisis binnen, uh, de, uh, uh, binnen Zandvoort... Maar wij laten u even zien uh, horen wat de burgemeester tegen de commissieleden zegt. En dat geldt natuurlijk ook voor ons allemaal in Zandvoort. En uiteraard, uh, de update geldt ook hè, dat het uh, nu weer een, een stukje slechter gaat. Dus hou dat in de gaten. Ja, we, we weten allemaal dat het aantal uh, besmettingen op dit moment overal in alle regio's flink stijgt. Um, ja, Zandvoort valt daar in positieve zin bij uit de toon... ...omdat wij relatief het in de regio uh, doen met wat minder besmettingen... ...maar we hebben ook geleerd dat uh, als je kijkt hoe het ontstaat... ...dat uh, er hoeft maar weer één clustertje te ontstaan... ...en dan zit je ineens weer wat hoger in de piek. Maar uh, nou, We prijzen ons in ieder geval in dat opzicht gelukkig... ...dat uh, Zandvoort wat dat betreft een, uh, een vrij steady uh, beeld uh, laat zien. Het blijft wel van belang om ons gewoon echt goed aan de maatregelen te houden... Um, en ja, te blijven testen. Ik ben ook heel blij dat de testcapaciteit uh, ook in onze regio weer op orde begint te komen. nadat er uh, wachtlijsten waren. Um, maar daar zit ook weer een positieve ontwikkeling in, uh, gelukkig. Uh, u heeft kennis genomen van de nieuwe maatregelen die, uh, die genomen zijn. Uh, ja, sluiting van de horeca op uh, vroegere uren. Met name ook de zaken die rond de, rond de sportspelen, rond de sportwedstrijden, die echt helemaal zonder publiek moeten. Maar ook sportkantines die niet meer open mogen, wat ook een directe impact heeft um, ja, op de exploitatie van de sportverenigingen zelf. Um, en dat leidt ook wel weer tot allerlei interpretatieproblemen. Want op het moment dat er bijvoorbeeld een restaurant bij een golfclub is, is dat dan wel of geen kantine. Nou, dat, dat zijn alle vragen die in de verschillende veiligheidsregio's op een andere manier benaderd worden, met alle discussies die, daar, die daarbij horen. Maar in ieder geval, we kunnen vaststellen dat de economische gevolgen, ook naar aanleiding van datgene wat er in Duitsland en België aan oproep is geweest, euh, ja, ook voor Zandvoort heel hard aankomen. En ik kan u vertellen, ik was twee weken geleden even een 24 uur op en neer naar mijn oude woonplaats Zeeland. En dan is het heel zuur om te zien dat alle Duitsers daar op dat moment waren, omdat Zeeland niet gold was code rood terwijl ze hier niet waren om hun geld uit te geven. Ja, ik vind dat oud eh, en, en ook lastig uit te leggen. Eh, de zijn allemaal in hun eh, terrein eh, eh, eh, en binnen hun netwerken heel actief om informatie op te halen. Eh, collega Bluis vandaag nog eh, verhaalt over de contacten die hij heeft met de corporatie om in de vroegsignalering met name te kijken of mensen sneller in de problemen komen waar het gaat om betalen van huur, want dat kan een indicatie zijn. Van de economische impact die het ook echt op microniveau heeft. Nou, hetzelfde geldt voor wethouder van Haafden, die dat met name in de sport goed en met de scholen goede contacten onderhoudt. En wethouder van hij op het gebied van de ondernemers. Um, nou, het heeft ook directe effecten op de evenementen. We hebben helaas de, de Spartan run moeten cancelen. Uh, en alles wat er op dit moment gebeurt gaat echt langs een hele strakke meetlat uh, waarbij we ook natuurlijk zitten met de vraag uh, rond groepsgrootte uh, waarbij we uh, ja ook met passen en meten zien dat overal gekeken wordt wat kan wel en wat kan niet maar ook dat leidt tot allerlei lastige interpretaties die ook moeilijk uit te leggen zijn omdat op bepaalde plekken dingen wel kunnen en op bepaalde plekken niet uh, voor heel veel horeco ondernemers is wat er nu gebeurd is ook met die vroege sluiting uh, al met de beperkingen die er gelden uh, ja, echt, echt heel erg lastig. Tegelijkertijd, we zijn ook wat echt wel strenger geworden de afgelopen tijd. Dus er zijn ook fors waarschuwingen uitgedeeld aan horecaondernemers... die zich stelselmatig en langdurig niet aan de afspraken houden. Het is niet onze intentie om zaken te sluiten. Dat is een ultimum remedium. Het gaat er ons om om het virus te stoppen met de maatregelen die er zijn. Maar ja, dat het zwaar is voor een hele hoop horecaondernemers is, is duidelijk. We willen in ieder geval de Maatregelen in de haltestraat die tot 1 november gelden zijn we op dit moment aan het evalueren om die nog verder voor te zetten um, en ik kan u melden dat van de strandpachters er 22 hebben aangegeven gebruik te willen maken van de gelegenheid om dit jaar hun uh, paviljoens te kunnen laten staan en daarmee kosten te besparen en as we speak vinden er uh, de schouwen plaats van Rijkswaterstaat om uh, met de pachters in kaart te brengen welke maatregelen nodig zijn om ook het winterseizoen te kunnen overleven um, ben ik vergeten te melden, ik had het al even over de evenementen, maar ja, ook dat met name in de kunst en cultuur het echt passen en meten is. Daar heb ik ook weer een nieuw woord geleerd, dat is het doorstroom evenement. Um, waarbij gekeken wordt dat op het moment dat er echt maatregelen genomen kunnen worden om het, of om het publiek door te laten stromen, dat er dan veel mogelijk is. Maar dat is wel iets wat echt uh, intensief besproken moet worden. Um, dan nog een laatste punt met betrekking tot de mondkapjes. Want u weet, er geldt een dringend advies, zoals dat heet. En wij hebben vandaag uh, met elkaar afgesproken om dat dringende advies, om in ieder geval in de publiek toegankelijke ruimtes van uh, het gemeentehuis, uh, dus de publiekshal, uh, om dat dringende advies over te nemen. Ik zal morgen ook in de krant lezen dat ik mij aansluit bij een aantal burgemeesters die zeggen liever dat wij een verplichting aangaan met elkaar dan een situatie waarbij het ja aan de ene kant wel heel dringend geadviseerd wordt maar vervolgens niet naleefbaar is want dat leidt ook tot allerlei discussies binnen bijvoorbeeld de retail um... Maar goed, dat is een opvatting die ik in ieder geval vanuit mijn uh, openbare orde- en veiligheidspositie ook heb ingenomen. Liever niet, maar um, ja, we merken dat het echt tot interpretatieverschillen uh, leidt. Dat voor wat betreft de update. Oké, okay, dat was dus uh, de update van uh, de burgemeester uh, afgelopen dinsdag tijdens de commissievergadering. Dan gaan we nu weer uh, door uh, met de MUZIEK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 Dit is een nieuwe single van uh, Clean Bandit. Uh, tezamen met uh, 24G en TikTok. Ja, we zouden eigenlijk een uh, interview doen. maar uh, die gaan we even doorschuiven, Albert-Jan. Ja, dan gaan we even door naar de tweede uur. Want uh, ja, het interview met de burgemeester. of tenminste het verhaal van de burgemeester. Uh, deed toch een beetje roet in het eten. qua programmering en qua, qua redactie, uh, om het zo maar eens te zeggen. Dus uh, de, de, het interview wat onze collega uh, ben, uh, ben Zonneveld. In, tijdens Goedemorgen Zandvoort had met de of regisseur. Van de Zandvoort-formule, dat uh, houdt u te goed in het tweede uur. We hebben nog uh, geen uh, nieuws uh, van Jan van der Leden... dus we gaan er vooruit nog uit vanuit dat uh, Zandvoort-AMVJ-tussenstand... Uh, uh, momenteel 0-0 is nog. Ja, na strafschop. Mooi, mooi begonnen. Oh, nee, 1-0, 1-0 moet ik zeggen. 1-0 was dat strafschop. Ja. En kwart over drie gaan we weer... Tegen, kwart over drie, tegen het einde van de eerste helft gaan we weer schakelen met Jan van der Leden... kijken hoe de stand van zaken daar is op Duintjesveld. Dus ik zou zeggen, blijf afgestemd op uw enige echte lokale zender ook de komende vijf jaar weer. U bent van harte welkom bij ZFM Zandvoort. Precies dit jaar, 30 jaar, in 1990 is het allemaal begonnen. 30 jaar Zandvoortse radio, blijf lekker luisteren. En niet alleen radio trouwens, ook tv, internet, de app en alles wat daar rondomheen gebeurt. Onder meer ook DHB Plus zitten we ook op kanaal 6a. Zometeen na het nieuws en weer van drie uur zijn we er nog twee uur lang. Graag tot zo. En doe maar, is de laatste voor drieën.